Wij beginnen de zogerles 214, op de pagina KUF, samig ALEF, 161, de regel 3 van uh, de zogertekst tekst zelf. Wij beginnen Nieuwe maar. Uh, deze, maar, maar is bijzonder in, belangrijk, dus een nieuw stukje, een nieuw onderwerp. En hier draait het, in dit nieuwe onderwerp draait het over twee wezen van het benaderen van het uh, goddelijke. De ene is door het verstand, dus beschreven en kennelijk. Uh, door kennis, zoals de volkeren der wereld dat uh, uitoefenen. Natuurlijk, het is alles in één mens, maar ook in het algemene aspect. En de wijze van hoe het gegeven is aan Israël, omdat om te gaan boven het verstand. Om steeds uit te gaan boven het verstand en steeds te zien het goddelijke, het, het, het eeuwige, als onbereikbaar steeds in jezelf opwekend dat stukje van onbereikbare en je niet jezelf uh, van binnen alleen maar in de uh, in de, uh, binnen de grenzen zetten bij jezelf van wat je weet of wat in deze tijd of in welke tijd dan ook wat bekend is over het heelal, over de wetten van het heelal. steeds jezelf opens te stellen de open, stelle, mens moet zich stellen. En wat is Israël? Steeds jezelf boven te op te stellen om boven het verstand te gaan. Dus in zichzelf van binnen niet te kijken naar boven, een beetje hoog en omhoog. Maar van binnen ruimte in jezelf creëren om meer, om, uh, meer te kunnen waarnemen dan wat ik tot nu toe heb gekund. Het is steeds te gaan, uh, de bedoeling is... Is er in de mens is om steeds ff, uh, te kijken hoe ver, te ver moet ik gaan. Maar altijd te ver moet je gaan. Altijd de grenzen, grenzen oversteken. In, in tegenstelling tot wat de, hoe men dat benadert in deze wereld. Filosofen of dat uh, soort uh, mensen die dus door kennis proberen hun eigen... ...verstand, wat zij begrepen van de schepper, dat, dat zijn de attributen, eigenschappen die zij aan hem toekennen. En wat zij niet begrijpen, dan zeggen ze, nou, dan is het voor hen een lachertje. Dat is niet gaan boven het verstand, dat is een, een, een, domme, een domme bezigheid in hun ogen. We hebben dat gezien in de geschiedenis, hoe de voorstellingen van de mensheid steeds uh, aan het veranderen waren. We hebben gezien bijvoorbeeld in de, in, in de oude Grieken, antieke Grieken nog, ja, we hadden ze allerlei Goden herinneren, God van wijn, God van dat, want steeds de ontwikkeling moest verder gaan. En op, de, op basis eigenlijk bij het aan de rand van het uh, eigenlijk als een randverschijnsel tegen de tijd van de komst van, van Yeshua had, hadden zich ook in Griekenland allerlei um, filosofieën uh, ontwikkeld. Geweldige dingen die, die, die ze hadden. Plato en uh, uh, uh, uh, Aristoteles. Uh, nou, je kan niet alles bij elkaar houden. Daar heb ik het alles bestudeerd in mijn leven. vond ik schitterend. Als jonge man was ik Vanaf uh, 15 jaar zat ik zo. Uh, kon ik niet afblijven van die dingen. En, uh, so, uh, maar daarna komt een fase van te gaan boven het verstand. En dat is wat ook, ook bij Grieken ook. Dan hadden ze, dat, of de hele hmm. westerse wereld heeft uh, Yeshua aangenomen op de manier okay, van religie, doet er niet toe. Maar dat is al. Uh, een stap vooruit om te zien dat is al eigenlijk ik zou zeggen nog verder zou ik doortrekken door dat ik zou zeggen dat uh, het, uh, het het christendom zelf het verschijnsel van het het verschijnen van het christendom was ook was eigenlijk uh, een manifestatie van Israël de eerste manifestatie, hoor wat ik zeg, dat is nergens, vind je dat. De manifestatie, de eerste manifestatie van Israël in de niet-joodse wereld. In, in de volkeren der wereld manifestatie van het, de eigenschap van Israël. Want toch wel Christendom gaat, toch wel... In met, met Yeshua gaan ze toch wel boven het verstand. Oké, okay, ze, ze leggen alles op uh, dogma's en alle, met allerlei franje, uh, met allerlei bekleding, met carnaval, etc. Maar tegelijkertijd is er wel iets, zit wel het element van te gaan boven het verstand. Zit wel in. Dus, en dat, is dan, dat gebeurde dus na, die, na al die filosofieën van de, van de Grieken toen Grieken, op basis eigenlijk, de Grieken kwamen tot het moment, tot het punt dat zij eh, zo'n geweldige filosofie, filosofie had ontwikkeld, uitgewerkt, Socrates. Maar er ontbrak alleen maar een klein duurtje omhoog om te gaan boven het verstand. Al dat deze kennis wat zij hadden in Pacht, was geweldig, want wij weten, er zijn twee kanten van de medaille. Van het medaille. Ook in de filosofie kan je ook zien dat de linkerkant geweldig ontwikkeld is. Het is uh, maar daar ontbreekt nog een stukje van de, van de rechterkant om te gaan nog boven het verstand. En te zeggen, na al jouw filosofieën te hebben uh, geleerd dat jij dan nog boven gaat verder gaan zeggen. Nou, Oké, okay, ik, ik ga het niet uh, als het ware weg van mij. ...denken... ...die filosofie... ...maar ik ga verder... ...de hele bedoeling is om... ...boven het verstand te gaan... Dat ...betekent niet onder het verstand te gaan... ...zoals primitief... Uh, ...de schepper... De schepper weet het, ...dat is niet uh, de bedoeling... ...boven het verstand gaan... ...de linkerkant is het verstand... ...en wij gaan nog boven het verstand... ...steeds boven het verstand gaan... ...maar wel het verstand gebruiken... ...en dan zien we hier een geweldige iets... ...een prachtig stuk zorg dat een verhaal is een in de vorm van een verhaal een vorm van een dialoog tussen een filosoof en Rabbi Shimon Bar Yochai dus ja, dat is de filosofie dus het begrepen de schepper qua kennis en dat zeggen nou, dat is, dat is de schepper en de andere wijze is Israël in de mens, dat is natuurlijk in het algemene aspect, en ook in het uh, bijzondere aspect, in de mens zelf, dat het gaat te gaan boven het verstand, en dat is vertegenwoordigd door Shimon bar -yoghai. hij heeft dat geleerd, in zijn Het Zohar. Zohar is helemaal doorgedrongen, door, door, door dit, uh, dat wezen van te gaan boven het verstand, aan de ene kant zien we een geweldige logica, aan de andere kant is het negeren van elke logica, en dat is het, want het geestelijke kan je niet aan band leggen. Welke, welke denken kunnen wij toeschrijven aan Eindsof? Absoluut niet. Hè. Denken is, is een proces, iets wat de mens, het apparaat wat in de mens is ingebouwd om van allerlei verschijnselen van de krachten die in het helaal zijn, om die te rationaliseren. Waarom? Waarom is het nodig om te rationaliseren? Om... Het is nodig om altijd... Bij elke vorm van de kennis is nodig om eerst massage op te bouwen. Dus een begrenzing. Nou, ook met het, met het denken is ook altijd... Uh, altijd wordt het gestoeld op een, bepaalde, een bepaald niveau van het begrepen. En begrepen is ook verbonden met gevoel natuurlijk. Tot het moet... Uh, Parallel lopen met het gevoel uh, uh, in, in elke stadium elk stadium van de ontwikkeling. En dat is wat we gaan even beginnen uh, deze keer. Mama dregel drie: mama arkibach mee aggoïn, mi ajam de uitspraak of uh, het. Uh, het stuk van de zoger die heet Mamar, dus een artikel, zeggen we. En daarvoor gebruik ik die woorden uit, uh, van de, uit de Tanakh, uit het, het hele geschrift. Ki bachol chachmea goyin, want in alle, vol in alle, uh, bij alle, of bij alle, uh, wijzen van de volkeren met één mogen is niemand zoals jij zo so staat het in, in, in de hele schrift in, um, bij Jeremia bij uh, uh, Jeremia staat bij hem die woorden dat in alle, in alle, van alle in alle wijzen van de volkeren vind je niet zoals jij er is geen zoals jij Jaja Hashem en daar draait het om, dit, deze mamar. De regel 4. Oot, kuf, samig, alaf. Kijk nou, hoe lang loopt het parallel, ja? De pagina nu, het paginanummer en de um, ootnummer. Het nummer van elke oot. Dat overeenkomt een beetje. Kuf, samig, alaf. Amar, lei hij kradde hetief. Mielo jerecha meligaguiim fayv. Kilecha jate. Mai shafcha ihu. Hier het laatste woord voor de punt. De letter het moet het wel zijn niet Het, maar Hei. Doorgetrokken de linker potpoot is doorgetrokken. Drieëhalf. Oud kouf samach 61. zuster. Amarle, Rabbi Elazar. Rabbi Elazar zei tot zijn vader. Altijd als je zegt tot zijn vader, dan vraagt hij om iets. Hij kra kijk nou, dit, dit vers uit de Torah, of uit het heilige Schrift. De, dat zegt, Milo Jerecha wie zal geen ontzag voor jou hebben, de koning van de volkeren, de regel vijf, te, want jou valt het te behagen. Mahu, en dan, dat is het vers, wat hij vraagt zijn vader om hem om uitleg, om hem een uitleg te geven. Mai wat is dat voor een hulde? Want er staat het duidelijk, wat is dat voor een hulde? Dat, dat uh, hulde wordt gegeven dat uh, van de volkeren, van de wijzen van de volkeren, is er niemand zoals de schepper is. Wat is dat, wat zit daar voor hulde aan de schepper? Wat is dan de mens dat jij dat kan vergelijken met de schepper dat jij yeah, zegt, nou welk, wat soort welk vorm van hulde zit in, uh, in dit vers? Punt. Amarley. היי סייתכם, רבי שימון סייתכם זה נזו. אלעזר בריא, היי קרא בקמה זה סדוחת יתמר, אבל ודאי לבי הוא הוחי, דיכטיב. כי בכל חכמי הגויים ובכל זייפם מלחותם, דהה עתה למיפתח פומה דחייהוין, de shaf, de hashavin, de kutschabri, loyada, hirhuri, hirgurin, acht, umma hashavin, dilegon, uwegin, kach, itle, oda, shetuta, dilegon. Amarle, this, shimabari, hai, say, take hem, take hem. Is very tegen zijn zoon, Elazar Brie, Elazar, mijn zoon. Hij kraat dit vers. Duchte it, het is gezegd verschill op verschillende plaatsen. But en, van verschillende can het verschillende betekenissen hebben. Wat betekent verschillende betekenissen? Vanuit verschillende niveaus kan je dat zien. Aval, wat dai lavi, hoe maar het is niet zo natuurlijk, is het niet zo. Uh, eenvoudig, simpelweg om zo te begrijpen zoals het geschreven staat. Duidelijk. het is niet zo, zo te begrijpen zoals het in, op, naar eenvoudige betekenis van het woord. Uh, Dichtief, want het is geschreven. Verderop bij dezelfde, in dezelfde, bij dezelfde, uh, in dezelfde stuk van Jeremiauw is het geschreven. Want bij alle uh, staat geschreven dat bij alle uh, wijzen van de volkeren, en dan verder staat het, en in al hun koninkreken Oké, okay. de Haata, zo is het geschreven dat de Haata. Dat dat kwam, uh, ik probeer dat te letterlijk te vertalen, dat, wat, mij, wat het mij lukt, even kijken. De haata ata le me want dit vers uh, kan uh, aan de zonderen, gajawin, zijn zonderen. Puma is monden, monden de gajawin, mu de gajawin, betekent de monden van de zonderen. En in het Nederlands, en lemefatig betekent open doen. Dus wat hier geschreven staat in dit vers, kan de monden van de zonderen open doen. Wat betekent dat ze hun grote mond opzetten om te zeggen, iets te zeggen tegen. Ja, Dat betekent ja, dat in de zin van. Dus uh, de haat, want dit vers kwam. Uh, Um, dat kan dus de, de, de zonderen de zonders kunnen grote mond opzetten mond opzetten zetten. en uh, om te denken de gashavin om te denken dat uh, hakadosh boruho dat de, de gedachten uh, om te denken dat hun gedachten niet uh, door Hashem Gekend kunnen worden. Dat de. de, de, de zij kunnen denken dat Akados Borogu, beter om te zeggen. Zij ze kunnen denken dat de Heilige Gezegende zij kent hun overpeinzingen niet. Hierhorim, overpeinzingen. Hierhorim. Acht. Om een chasha En hun gedachten. Dat hij, dat hij die dat hij dat niet kent, want het is verborgen, als het ware, op een en daarom, daarom, Leoda uh, en daarom, uh, doet hij, uh, hun domheid, laat hij zijn, laat hij, hun domheid, uh, zeg dat, te weten te komen, dus hij spreekt over de domheid, als het ware, van de volkeren, over de wijze van de volkeren, om, omdat om dat zij dus zouden denken dat hij niet hun gedachten kent. En daarom is het nodig om aan te geven, dat, or, or hun domheid aan te geven. Zoiets. We zullen dat zien wat het allemaal betekent. Uh, de Zimna, Gada. Ata, uh, de volgende pagina. Filosofa, Gada. En nu komt het zo... We zullen so, so zien wat het... Stap voor stap, gaat het ons goed uitleggen. De zin hadden. Ah, de volgende pagina, de eerste regel. Filosofa hadden. De omoto ulam lega En nu gaat u ons dat als, als verhaal iets vertellen. Maar we moeten altijd zien wat het verhaal is. Mm. Altijd de kracht, altijd de geestelijke... Mm, het geestelijke proces wat het teweeg brengt. De ziemde hadden, want op een uh, keer, eens, eens kwam bij mij uh, een filosoof van de volkeren der wereld, Amarli. Atun Amron, die alhaqon, al shalit twee, behol, rome, shamai. Kulhon, chayalin, omisharin. Lo, Idbakon, velo, jadai, atar, dile. Kijk goed wat hij ons nu vertelt. Amarli, hij zei tegen mij: Atun, Yuli, dus Yisrael, Amrun, Zechen. Die Allah akhons dat jullie Elohim, oftewel jullie God, Shalit, heerst, twee, bachol, Rome, Shammai, in alle uh, hoogten van de hemel. Kulhon, Chayalin, en alle, alle hemelse legers, om um Shariin, en kampen, helige heilig, heilig kampen, Orden lo a lo advakan befateni befaten hem niet, befaten niet en weette niet de plaats van hem. Dri vaykra lo azgi yekarei kolkach diktiv ki bakholkach mei aguiim bakhol malchutam. Kijk nou hoe argument, het argument van die filosoof, hij was geen kleintje, was een bijzonder groot filosoof. Let op. dit vers wat we hebben geleerd nu dat uh, dat wat we hebben net geleerd dat wie uh, dat in de in alle wezen, de alle wezen van de volkeren zijn als daar vind je niemand zoals jij, zoals de schepper. Nou, dat wil daarover zeggen. hij zegt, dit vers voegt, met zich, voegt niet veel toe, voegt niet veel toe aan de eer van Hashem. Dichtje, want het is geschreven, ki baḥol chachmei agoyim dat bij alle wijzen van de volkeren, en dan verder staat het over goed aan, en in al hun koninkrijken meer in kamoochafir is niemand zoals jij, zoals jij zoals Hashem. En kijk nou hoe uh, wat hij zegt, maar is de kula daarlev neen nasho die ledlon Wat zegt hij dan? Wat is dan deze verhalenken in dit vers, in dit vers van de Irmijau, wat is now, dat nou, dat is? Uh, dat men, dat die vergelijkt dat uh, de schepper met uh, uh, met de mensen, die eigenlijk geen bestand hebben, die sterfelijk zijn. Ja, eigenlijk wat hij zegt, wat het probleem is, wat hij wil aangeven. Hij zegt, hij zegt dus, dat uh, in dit vers staat het dat alle wijzen van de volkeren zijn niet vergeleken met de schepper dan zegt de filosoof wat is daar wat, zit daar wat zit daar aan hulde extra hulde voor Hashem wat is dan, Hashem is, is hoger, groter dan de mens nou valt het daar iets uh, hulde voor Hashem uit te halen. Want wie is de mens? De mens is sterfelijk. Elke mens is sterfelijk. Nou, hoe kan je dat zo vers. Dat vers voegt eigenlijk niets toe aan, weinig, aan de glorie van Hashem. Dus dat is wat hij. Dat is wat zijn. Eigenlijk, waarmee hij kwam aan tot, tot Shimon Bar Yochai. En we gaan zo so verder kijken. Hoe, wat het. Uh, Betekent. Hasulam, uh, de voor vorige pagina, de regel 14. Mamar, kebacholchach maya goyin, mea Ik zal even vertalen zo'n. So Het uh, leentje, een beetje zo'n so vormen zijn van uit, die moeilijk vertaalbaar zijn. 15. Hier in het artikel, die behoorlijk hoog mee want in alle bij alle wijzen van de volkeren is niemand als jij, is niemand als jij, is niemand als de schrevers. De regel 15 de referentie van de oudkouf van Alaf. Amar le Rabi Lazar weghu Amar le Rabi Lazar, Ik gaat direct dat vertaald. Rabbi Lazar zei tegen zijn vader, Mikraha Zee, 16, Shekatuf, dit vers waarin geschreven staat. Milojerecha Melachagoyim, wie zal geen ontzag hebben voor de koning van de volkeren, 17, Kilachaya te, want aan jou, jou valt het te behagen, de schepper. Ei hey, ze Shevach, hoe ze, wat is dat voor een uh, hulde? Zeg dan. En waarop Rabbi Shimon geeft hem uh, een ander vers te horen. En gaat dat aan, aan de hand van het andere vers hem uitleggen, een, analog, een analogie-werking wer, met zijn vraag. Waarbij uh, hij vertelt dus zijn, het, zijn ontmoeting met een. Uh, Grote filosoof uit de volkeren. Let op. Amar lo Rabbi Shimon. Rabbi Shimon zei tegen Elazar bni, Elazar mijn zoon. Mikra zene maar bakama me Dit vers staat, is, is gezegd in verschillende, op verschillende plaatsen. 19. wat vadai een hoekach, maar natuurlijk is het niet zo. Naar de platte betekenis ervan. 20. dat is het is ook geschreven, dat bij alle wijzen van de volkeren en in al hun koninkrijken is er niemand zoals jij, zoals jij, de schepper. 21. Shekatou, dat dat uh, kan. Dat dat kwam om. Uh, dat daardoor kunnen. Door dit, door dit vers. Door al, wanneer men dat vers leest. Dan de. Uh, boosdoeners. Kunnen dan. Uh, een grote mond uithalen. Dan kunnen ze. Laten we zeggen. Dat gebruiken als bewijs. Of tegenbewijs. 22. Uh, en wie zijn dat die. die Boosdoeners. Dat zijn degenen die geschweemd, die denken. Schakeldoosborgo, eno ojudeet. Die denken dat de heilige gezegende is. Hij, hij kent hun overpeinzingen en hun gedachten niet. Dat wil zeggen dat, dat zij... Uh, wat zij weten van de schapper, dat, dat is hun... hun uh, hun beeld van wat God is. Maar ze gaan niet boven het verstand. Alleen wat ze weten. Daarom denken ze dat de schepper kent hun gedachten niet. Obeeshwil zei Jeshlehodia. En daarom is het nodig om hun domheid aan de, aan de dag te leggen. Om te vertellen daarover. paam want eens, op een keer eens kwam bij mij, bij mij, bij Rabbi Shimon zegt hij, kwam bij mij een filosoof. Een filosoof uit de volkeren der wereld. Amarli, hij zei tegen mij de de linkerkolom de regel 3. Atem om riem jullie, ofwel Israël, zeggen, dat ze hem moeten, behalve rom Ashamaib, dat hij heerst in alle hoogten van de hemel. We holen ze wat en alle leichers, hemelse leichers en kampen, hemelse kampen, een nama sigim, bevaten hem niet, we en nam jodim en weten niet zijn plaats, waar hij is. In Ea Mikra hier, dat dit vers een nummer, een nummer bij is niet zo, voegt er niet zo veel aan de, aan de glorie van Hashem. Waarom niet? Shekatov dat is geschreven want het is geschreven dat in alle, bij alle wijzen van de volkeren en in al hun koninkrijken is niemand als jij de schepper. Wat is nou, wat is dat, wat voegt het toe? Maar so. wat what is deze what is dat voor vergelijking? Eh? Hoe kan je dan vergelijken de wijzen uit de volkeren ja en zeggen dat hun wijsheid is minder dan, dan is minder dan die van, van de schepper. Ja, wat is de mens? De mens is dat uh, is wat wat de what is was was van de filosoof. Hij zegt: "Wat is wat is deze vergelijking? Wat is uh, dat men, dat men dat hij dit vers vergelekt, de, de schepper met, de of zet uh, parallel, als het ware, tussen de mens, uh, die, de mens die geen, bes, geen bestand, bestaan, bestaan heeft, de mens die sterfelijk is, met uh, de schepper die onsterfelijk is. Hoe kan je dat uh, in één vers dat plaatsen? Wat, wat betekent dat? En nu goed kijken, wat is bijzonder belangrijk hier? Dit vers, überhaupt dat dit artikel is. Zet veel aan het denken en alles zit in onze mens, in één mens. Mm -hmm. Ook de filosoof en Rabbi Shimon, beide zitten dus in één mens natuurlijk. Perush, de uitleg. Vehu, aiderah hakatuf. Wamru, ika, yada da Deja Idei En dat is zoals het geschreven staat. En hij gaat citeren woorden van de Psalmen, Psalm 73. En daar zegt he, zegt koning, koning David dat dat wamru en de, zij zullen zeggen dan die die boosdoeners dan eichai yada hoe valt het uh, god te, te weten ken, te leren te leere, te, weiten, te kennen denkend dat is uh, we, we yes, en, is er nou denken of weten in het hogere in shayim dan zegt uh, David, dat kijk nou, deze boosdoeners, de boos, deze boosdoeners en shalvei olam en zij die in deze wereld rust hebben, dus gewoon rust hebben, uh, hizigu die, kijk nou naar hen, zij allemaal kregen kracht. Dat was dus, uh, als het ware, ja, dus je ziet het wel in deze wereld, uh, boosdoeners die dan... Uh, gewoon rustig praten. Heersen, beheerst. Hè? En heersen over de wereld. En over hun eigen praten. Duidelijk. Over hun eigen toestand. Helemaal rustig. Beheerst. En alle krachten hebben ze in zichzelf. Dus, ja. Dus, hoe komt het? dat? Is ook, dat was ook. Eh, Koning David heeft ook daarover eh, uitgeroepen. Van. Kijk nou naar. Naar, die, naar al die boosdoeners ze hebben en geld en macht en alles. En uh, rust ook. Ja, ze berusten op wat ze, hebben in de, wat ze in deze wereld hebben. En terwijl de rechtvaardigen die vaak lijden ja, in deze wereld. En uh, ziekte hebben en onrust hebben. ze Lefaneinu, die vrei, haar filo, filosofi, filosof, haar filosofa. Zoals so hij brengt voor ons, dus in, on, in ons verder verderop, de woorden van de filosoof. Punt. hij, filosofa, 3, 13, hij gaat gaddo en hij gaat mij gouien. הוא בא לפני רבי שמעון לב, לבזות את חוכמת ישראל, ועבודתנו באמונה שלמה פייף תנשאי בתמימות גדולה גלולה, גלולה, בגין דלת מחשבה תהפיסה בכלל. Hij filosof, de, deze filosoof was een van de grootste. Hij had een zeer grote filosoof uit, uit de wijzen van de volkeren. Op basis nee, Rabbi Shimon en hij kwam voor, voor, en kwam bij Rabbi Shimon 14. het Israël om de wijsheid van Israël uh, belachelijk te maken, om spot te drijven met hem, om te bewijzen. Uh, Logisch, te bewijzen dat het, uh, dat het, uh, dat het, uh, ja, dat het uh, niet zo, niet zo, geen grote wijsheid is. Waar wordt Athenu, en ook om te beschamen, uh, ons geestelijk werk in, de vol, in het volmaakte geloof. Shahi bat mimut galullah, welk geloof is in het volmaakte. geloof. Uh, in, in alle volmaaktheid is, is, uh, presenteert zich de Letmachashava op de manier dat geen gedachte kan, helemaal, absoluut geen gedachte kan het aangrepen. Het geloof is, is ongrijpbaar. Dus dat is uh, iets wat deze filosoof kwam om hem even, uh, uh, de, om dat op deze manier, om dat spot te dreven daarmee wehaham ze haya 17 mihapilosofim ha mila hafilosofim omrim sheikarav data shemi lasig oto ki ledata hamasigimo oto u ba le lehit lehitlotzet aleinu gut gut opletten wir jungs sind sagt was das haben wir alle mal innen in jeden mens wie das deze wijze man, hij was van de filosofen, van de slag van die filosofen, die zeggen dat de essentie van het werk van Hashem is om hem te bevatten. Ook wij zeggen dat natuurlijk dat het werk bevatten, maar wij zeggen dat bevatten. Maar wat betekent bevatten? Dus hij zegt dat men kan de schepper bevatten. Kiela dat aan, want naar hun, is, naar hun mening is dat zij hem bevatten. Dus de mening van die filosofen is dat zij hem bevatten. Dus beschrijven boeken over hem, uh, logische dingen over hem. En dat zij hem bevatten. en dat, En hij kwam om spot met ons te drijven. De dat Hakon, Schalit, twintig, Bachol, Romein, Shambhai. Knoemar, meromam, Mikol, twintig, Sejkil, eno We Schalit, beremmo, beremmo, beremmo, with vein twintig lachem lavod lefanav baemuna ut mimut velo driein twintig leharher baklal. Vezeh shomer. That is what he said. That the philosopher say that Yuli Elokim Yuli Hod shalit behol Rumei Shemaya. The first, in the hoogste Sferen van de hemel. Klomaar, dat wil zeggen, 20. dat hij is verheven boven elk verstand van de mens. Wehoeshalit, en hij heerst, bimromuto, zo, en hij heerst in deze, in die hoogten, witsiwalachem, en hij heeft jullie opgedragen, jullie aan Israël opgedragen, La vodelen vanaf om voor hem te, te werken, voor zijn aangezicht bij Mona, met het geloof en volmaaktheid. Welonder haar heer en om helemaal niet te overpijnzen over, ja, over de schepper. Dus over hem niet te overpijnzen. Overpijnzen betekent, in het Hebreeuws hier waarin betekent slechte De overpeinzing waarbij men alleen zijn... Uh, ...verstand gebruikt. Nou, wat ik begreep... ...dat is wat, wat, wat hij is. En Israël moet gaan boven het verstand. Duidelijk, dat is... ...goed opletten wat we, wat we leren... ...dat is aan iedereen gegeven... ...want elke mens heeft in zichzelf... ...een mens die zich in zichzelf... ...Israël ondermijnt... ...staat is geschreven... ...dat Hashem zei tegen Abraham. ...let op goed wat ik probeer te zeggen... Dat Abraham, herinner je nog, Abraham geloofde Hashem. Boven het verstand. Dat was de eerste die hij geloofde. En wat staat geschreven, dat dat werd hem als rechtvaardigheid berekend. Eh, dat hij niet kennis, maar dat hij boven de kennis ging. Wat zei Hashem tegen hem? Iedereen die tegen Abraham, wat had hij gezegd tegen hem? Iedereen die. Uh, die, zeg ik dat, die jou zegent, zal ik ook zegenen, de schepper. En iedere die jou, ieder die jou, Avram, uh, vervloekt, zal ook ik vervloeken. Dat betekent, elke mens, als die um, Israël, Israël, uh, niet accepteert, betekent niet het land Israël niet dit volk, niet dat, dat, dat, die, dat staat of zo, maar Israël in Israël als het uitverkoren volk, dat Israël in zichzelf. Welk aspect Israël? Het gaan boven het verstand. Dat moeten moet, de moet volkeren in de wereld, in de mens en ook in het algemene opzicht, ja, moeten aan, aannemen dat boven het verstand gaan. En dat zal, daardoor zal iedereen, iedereen zal zich dan toevoegen aan Abraham, en samen met Abraham, natuurlijk ook met Yeshua, zoals we dat uh, hebben geleerd, uh, kon, kan men dan komen boven het verstand, ook door Yeshua ook, komt men ook boven het verstand, en wordt men gezegend. Zegening, ontvangt. Alleen, zegening kan men alleen ontvangen door het gaan boven het verstand. En wie dat niet doet, die gewoon blijft afgesneden van de bron en Daarom ook binnen jezelf kweken, steeds kweken, dat aspect van te gaan boven het verstand. Dat is telkens wanneer je gaat boven het verstand, dan ga je aanspreken jouw Israël in jouw jezelf en daardoor verbind je jezelf ook met het hogere. Mishum de kulhon, chayalinu mishariin, lo adwakan shelo. Levad, schi, sahare, eino, masigo, eila, fijfentwintig, filo, ha, ja, lot, vamlachim, vayelunim, zesentwintig, lohisig, sigu, Yadai dai, atardi, le, zevenentwintig, scha, eina, masigim, de Hainu komo, schen, dat de volgende pagina, scho, der, director kolom, baruch, quoda, shem Mime komo, mishoom, twee, schei, naam, jode, im, hei, chan, mikomo. We keren terug naar de vorige pagina. We zijn in de linker kolom, en dat is wat geschreven is, nee, dat was, dat hebben we gehad, de 23. Mishoom, omdat, zegt hij, die, allemaal, alle hemelse legers en kampen, lo al zij uh, dus zij uh, kunnen niet begrijpen ehm um, uh, ze kunnen niet ze kunnen, ze kunnen de schepper niet niet grijpen, niet begrijpen. En shallu dat niet alleen het verstand, het menselijke verstand, de schepper niet begrijpt, maar zelfs de hoge, ja, de hoge, zeg dat, de hoge legers en de engelen, de hoge engelen, begrijpen, bevatten niet, bevatten hem absoluut niet. En ze weten niet de plaats waar hij is. Dat zelfs de plaats, Zelfs so zijn plaats weten zij niet te berekenen. Ze weten niet waar zijn plaats is. That is what they said. Dat is wat hij zegt. Dat wil zeggen, zoals boven gezegd is, de volgende pagina: dat zij ze zeggen, Baruch, Baruch wordt Hashem im zoals so het wordt gezegd in een gebed. Gezegend is uh, de, de hulde van Hashem vanaf zijn plaats. Dus men weet niet zijn plaats. We hebben het gehoord, waarom zegt men dat? Omdat men niet zijn plaats kent. Want deze bal schot, drie keer, keer, keer, keer, keer, keer, keer, keer, keer, keer, keer, uh, met een bezwaar. en daar, daarover kwam hij, die filosof, met de filosoof, met het bezwaar. Zoals het beneden, zoals verder staat geschreven. Hai Kra, dit vers, voegt er weinig toe aan de glorie van Hashem, aan de eer van Hashem. Dus dit ook dit, dit vers, de regel 4, voegt niet veel uh, eer aan. Zoveel so eer aan Hashem. Dichtief, van het geschreven, regel 5, de heer Miao schreeft, Want bij alle um, wijzen van de volkeren en in al hun Kiel is niemand als jij. Niemand als de schepper. niemand no, voegt het er nou? Wat Kiel is wat mens? Kiel ja, Kiel is Kiel Kiel mens? Kiel Kiel im ha ba ba le shabayach elakei Yisrael the prophecy this is the prophecy van Yermiyahu kwam om de God van Israel hulde the geven, de reichel seifen yoter chashuv me dat hei de God van Israel is belangrijker dan de Elohim, dan de Elohim, dan de Goden die de uh, wijzen van de volkeren uh, bevatten, de regel A8, door hun krachten, die de Goden die zij door hun krachten bevatten, door hun uh, menselijke krachten die zij bevatten, zelf, door hun eigen Verstand en door hun wijsheid die, die, die, die, die, die zij bevatten. Lo, as dan, dan dit vers voegt er weinig toe aan toe. Waarom niet? Waarom? Omdat zie hier dat dit, deze hulde niet veel toevoegt aan de eer van Hashem. Waarom niet? Kijk. Mai Shakula, wat is dat voor een uh, vergelijking uh, tussen de mens die let lonkika jama, de mens die geen bestaan heeft, geen is niet iets, is niet bestendig? Hoe kan je hem vergelijken? Zeggen dat de, dat de God heeft meer dan de mens. Is een mischaal, welke. Zegt u welke vergelekenis is er? Hoe kan je dan vergelijken de regel 12? De schepper, gezegend is hij met de stervelingen. Wanneer nee, te moeten abeteken met stervelingen. Hoe kan je ze vergelijken? Wat voegt wat dan, dan dit vers toe? We nemen zaak aan en dat bleek dus. Hier, hem en dan, daarom zegt hij, kijk nou hoe je hier in dit vers, we zien een grote, uh, een grote, zeg je dat, uh, een grote uh, spot, dus uh, schande, als het ware, in over jullie God, want jullie wordt gezegd dat jullie God, oké, okay, is beter, hij is niet vergelijkbaar met de wijze van de, van de mens, nou, wat is, is nou... Wat is, wat is nou, dan is het een beetje beter ofzo, so, maar het is dus eigenlijk een, een beetje een schande, een grote schande aan jullie God. Le, le ho, om hem te vergelijken me, uh, met de wijzen van de volkeren, die stervelingen zijn. Dus dat, was, dat is het bezwaar van die filosoof, die kwam dus bij Rabbi Shimon Bar Yochai om hem te... Uh, Zo'n beetje belachelijk te maken door zijn om te zeggen, nou, en dat zullen we dan verder leren in de volgende lessen: uh, de ontwikkeling van deze de dialoog. Dat is het dialoog tussen dus eigenlijk tussen het te gaan binnen het verstand, alleen geloven in het binnen het verstand, of te gaan boven het verstand. En daarom was alle, eigenlijk de hele geschiedenis tussen, in de mensheid. Tussen Joden en niet-Joden, de hele wereld was al niets anders dan en niet Joden en niet-Joden. Want de rest was het niet uh, de wereld, ja, zoals so um, dat de niet-Joden, dat betekent de dus, oh, ontwikkelde wereld natuurlijk, dat zij richten zich dat hun uh, troef is altijd het verstand en altijd binnen het verstand. Ja, dat was. En terwijl Joden zeggen: nee, God is dus boven het verstand. Dat is wat ik noem het, eh, wat men noemt ook eh, Joodse, Joodse mathematica, Joodse wiskunde. Ja. Dat, dat zij op een of andere manier, hoe, men, men begrijpt het niet hoe, en zo intuïtief, dus op wel, zonder te begrijpen hoe dat is, en, en opeens klopt het. Hoe komen zij aan deze. Op, aan die oplossingen. Steeds in oplossingen zoeken ze uh, oplossingen die boven, omdat men gaat boven het verstand. En, en dan krijgt men zo naar binnen antwoorden die, die dus uh, boven het verstand gaan. Je ik, ik kan zeggen dat nou, uh, er zijn vele, hebben we kunnen zeggen, of in deze wereld. Uh, Vele natuurkundigen waren ook Joods. Ja. Ja. Einstein, uh, Landau, Landauer, zoveel uh, in de wereld. En uh, ook ze waren ook ze, de, de beste in. in uh, nou, Newton is ook Joods. Dus, uh, allemaal. Uh, dus hoe komt het? Omdat aan de ene kant zijn ze bezig met de natuurwetten. Natuurwetten zijn niets anders dan. Dat is ook een onderdeel van. Het algemene plaatje van alle wereld, van de wetten van het heelal. En wat zo'n zo professor daar doet, hij gelooft niet in de schepper, het interesseert hem niet. Maar hij heeft het vermogen, omdat hij heeft het volk stond bij het ontvangen van de Torah aan de Sinai. En het hele volk was doordrongen door het licht van Hashem. Dus zijn helemaal doordrongen door het vlees heen, het, dat kan nooit gerepareerd worden meer. Dat is helemaal net als een bliksem doorheen kwam en heeft dat een kloof, ja, als het ware gemaakt in de mens. Uh, ja, dan hebben ze dat. Ze... Daarom spreek ik steeds zoveel over. Er wordt het meest steeds gegeven om daarover te praten. Dat als dit volk nou Shoeë uh, zal aannemen, dan zal het uh, opst opstanding uit de doden betekenen. Dat komt omdat zij allemaal stonden op de Berg zei, maar ah, zij ze investeren in dat soort dingen, ze, in, de, in de natuurwetten, in, in, waarom? Omdat zij gebruiken ook in, on, wil ik oh, zeggen dat, ongemerkt voor zichzelf gebruiken, mis, gebruiken zij dat deze eigenschap, deze, deze, uh, de methode van te gaan boven het verstand. Nee, ook Einstein heeft het ook gebruikt, boven het verstand, Eigenlijk, al, al, is die, al uh, geloofde hij uh, niet in, uh, in, in, in Hashem of zo. Mm -hmm. hij, als je hij hem vroeg, dan zei hij, hij, hij, soms, nou, ik weet niet, Jodendom of Christendom of dat. Hij zei, misschien is het boeddhisme nog beter. Boeddhisme ja, is ook gestructureerd, zo weet je, zo net zo. Hij dacht het misschien. Maar hij interesseerde zich niet, absoluut niet. Dan hoefde dat niet, want hij was helemaal geabsorbeerd door de natuurkunde. En hij de gaat in zijn hoofd, had hij wel. Dus omdat, ja duidelijk, omdat zij stonden allemaal bij het hun vader en stonden daar bij het Sinai, die Sinai ontvingen de Torah. Dus de gaat in het hoofd, is er ergens is. Iedereen heeft van hen om het goddelijke te ontvangen. Maar wat deed bijvoorbeeld Einstein? Hij gebruikte deze gat omhoog, duidelijk, dat uitkomen naar het eeuwige gebruikte hij voor zijn natuurkundige uh, behoeften. Zijn ei opende zichzelf helemaal naar boven. En hij gebruikte dat niet om het licht aan te trekken, het heilige aan te trekken op de manier dat het, uh, maar alleen maar. Uh, in, naar het aspect... van... Uh, natuurkundige... aspect. Leidelijk, dat is wat hij aangetrokken had. Precies hetzelfde kanaal gebruikte hij. Er is geen ander geen andere kanaal. Leidelijk. En hij gebruikte dat... dat deze... Uh, opening... om aan te trekken... Uh, de wetten van het heelal... maar dan... die... Uh, worden dus die vanuit de prisma van zijn kennis die hij had. Dat is wat, wat, wat uh, waarom is het zo geniaal, dat het uh, niemand kwam ver boven alles. Dat, en nou, het is ook niet alles wat hij had opgeschreven. Er zijn ook andere dingen die hij had ook geschuurd en verscheurd en verstopt, wat hij had verder gesproken over... ...de vierde machten... ...en alle andere dingen die... ...dus wat zijn vier machten? Ja, dat is uh, vier stadia. Hij had ook gesproken over dingen ...hij wist wel daarover, maar... Hij, hij ...heeft het, hij dacht het, men kan... ...men zal dat misbruiken of zo... ...heeft het ook niet. Maar dat is dus... ...dat jullie dat begrepen... Dat ...boven het verstand gaan. Wil je leven? Wil je... ...mooie dingen zien? Wil je... Uh, Iets opbouwen dat het eeuwig bij jou leeft. Ja, dat ook na je dood. Dat hou je dan steeds jezelf uh, boven het verstand. Boven het verstand. Dat betekent, in welke, welke toestand jij ook bent, als je lichaam zegt, nee, het is belachelijk. Of, of je voelt dat het lichaam wil niet. Tegenstreepeld. Met zo'n weer bijvoorbeeld, nieuws en donkere dagen beginnen. Ik voel het wel zwaar. Zwaarder wordt het. Moeilijker wordt het. Het lichaam wil niet. Steeds. En aan de andere kant heb je ook de tijden wanneer je wel dat kan. En ook overdag heb je dan soms, ja soms niet. Dan moet je wel, als je gaat boven het verstand, dan wordt het voor jou absoluut onmeteven. het even. Of, of je doet onder dwang, of jij doet uh, zelf uh, welwillend, wordt het absoluut om het even. Dat is de kunst, om dat te bereiken. Om niet te kijken naar je lichaam, maar wat het ook gebeurt, want als je gaat boven het verstand, kan, jij, moet je absoluut niet interesseren hoe dat zit met je lichaam. Eindelijk, als je gaat boven het verstand, alleen wanneer interesseert mij, mijn, mijn gevoel, alleen als ik zit binnen het verstand, dan is het voor mij belangrijk hoe ik mij voel van binnen. Eindelijk. Maar als je gaat boven het verstand, dan is het absoluut niet belangrijk. Als je leert boven het verstand te gaan, dan wordt het voor jou absoluut niet belangrijk hoe je je voelt. Of je je lekker voelt, of je, je niet lekker voelt. Want in alle omstandigheden uh, voel je dat jij ontvangt vanaf boven, dus door het boven het verstand te gaan, je ontvangt jouw portie van chassidim. En het lichaam, als je doorzet, als je blijft ontvangen en niet... Uh, onder indruk komen van wat het lichaam zegt. Of die jou prijst, of die jou uh, uh, dat, aanklacht of zo. je ja, als je niet oplet daarop, als je boven het verstand gaat, dan houd je op. Op deze manier overwin je steeds een stukje van je lichaam. Word jij de baas over jouw lichaam. En dat is het heilige. Dat is wat wij leren ook van Yeshua en van... Alleen dat is uh, het doel van ons bestaan. Dat is het ware mens. Dat is...